De directeur en drie medewerkers van het bedrijf werden dinsdagochtend van hun bed gelicht omdat ze milieuregels zouden hebben overtreden. Op het bedrijfsterrein van Chemiepak woedde op 5 januari een grote brand. De vier zouden dit weekend voorlopig vrijkomen, maar tijdens het verhoor ontstond de nieuwe verdenking.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 Hè, Daisy? Help een blinde geleidehond aan een geleidetuig. Steun KNGF geleidehonden met 3 euro. SMS tuigje naar 4333. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1. VPRO. bureau buitenland. Pieter van der Wielen. Goedenavond, u bent terug bij de VPRO. Nog minder dan een week te gaan en de wereld heeft er weer een land bij. Alsof de wereld dat nodig had, nog meer landen. Zuid-Soedan komt erbij. We doen straks verslag vanuit Soedan waar wordt gefeest, maar er wordt ook hevig gevochten in Noord-Soedan. En als je homo in Oeganda bent, kan je niet zomaar overal rondlopen. Nou, ik sta met mijn witte laarsje in het uh, rijstveld, En ik sta hier met uh, Elman Ventura, Peruanen. En die komt uit uh, Chiclayo, noord uh, Peru. Ja, en dit is uh, de Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen. Hij is uh, bezig met een uh, bijzonder project. Hij reist van Zuid naar Noord-Amerika via de Pan Am Highway. Um... Straks ook het verhaal over die homo's in Oeganda. En dan gaan we ook praten in onze serie Hete Hangijzers met Boris Dietrich. Hij is tegenwoordig mensenrechtenactivist. En als u in de buurt bent van het internet, dan kunt u de foto's van Kadir van Lohuizen vast zien op onze website vilavpro.nl. In Athene, Griekenland, ligt de Gaza-vloot nog steeds vast aan de ketting. De Griekse regering verbood de vloot vrijdag uit te varen en arresteerde een kapitein. En die zit nog steeds vast. Op een van die schepen zit de Nederlandse Nordin El Alwali. In het dagelijks leven SP'er in de gemeenteraad van Rotterdam. En nu dus activist. Goedenavond. Goedenavond, maar ik moet u meteen corrigeren. Ik ben GroenLinks'er in de gemeenteraad van Rotterdam. Ja, iets ter linkerzijde, maar wel degelijk een andere partij. Excuus uh, daarvoor. U bent uh, daar aanwezig op die boot. Jullie willen uh, in een soort actie uh, naar Gaza uh, varen. Hulp leveren aan de bewoners. Wanneer gaan ja. jullie vertrekken? Dat is de vraag die al de hele week speelt. Nou, we worden enorm tegengewerkt. Uh, uh, op allerlei, allerlei vlakken. Uh, diplomatiek en economische druk uh, wordt er gelegd op de Griekse autoriteit om ons niet te laten vertrekken. En, uh, dat, dat, uh, ze zijn eigenlijk bezig met, met dat hele proces te vertragen. Wat ons betreft, we zijn klaar om te gaan. We hebben alle nodige papieren netjes ingeleverd. En uh, wij verwachten ook dat als ze gewoon uh, de werk volgens de regels doen, dat we. Uh, uiterlijk woensdag kunnen vertrekken. Maar goed, dat is nu uh, gewoon niet zeker. Uh, maar we zetten wel enorm veel druk ook op de lokale autoriteiten hier om gewoon afgelijken behandeld te worden en gewoon volgens de regels en volgens de wetten behandeld te worden. Zoals die wens die uit te varen. Heeft u nog wel zin om te gaan? Want ik kan me voorstellen dat je, als je aan boord van zo'n boot zit en uh, je weet dat je risico loopt om in elkaar geslagen te worden of om op andere manieren dwars te worden gezeten. Ik uh, kan me voorstellen dat je er helemaal geen zin hebt om uit te varen. Ik heb er helemaal geen zin in om in elkaar geslaagd te worden. En wat mij betreft hoeft dat ook gewoon niet te gebeuren. Wij, onze actie uh, zal, zal plaatsvinden binnen alle wettelijke kaders. Maar wel is, wel dat, is, dat niet naïef? is dat niet naïef? U nou, weet dat wat ik... er een jaar geleden is gebeurd. U weet dat de Israëli's er niet ja. op zullen zitten te wachten. Dat ze alles zullen doen om te voorkomen dat jullie in Gaza uh, terechtkomen. Is het niet naïef om ja. te denken, ik ga wel varen, maar ik krijg geen problemen? Nee, ik heb niet gezegd dat ik ga wel varen en ik, ga, ik krijg geen probleem. Het enige wat ik zeg is dat ik geen zin heb om in elkaar geslagen te worden. En natuurlijk hou ik er rekening mee dat we zullen worden tegengehouden. Uiteraard wordt getraind. Uh, twee hele dagen in geweldloos verzet. Dus als het wat ons betreft, we zijn absoluut geweldloos. We zoeken niet de gewelddadige confrontatie op. Dus ik zie ook geen reden dat de Israëliërs... Uh, ons in elkaar zouden moeten of hoeven te slaan. Uh, dus wat dat betreft kijk ik er zo tegenaan. Het kan natuurlijk altijd gebeuren en daar heb ik geen zin in. Maar ik hou er wel rekening mee. Dus, uh, Op welke manier... Is er is ook kritiek uit uh, zeg maar jullie eigen hoek. Andere activisten voor uh, Palestina die zeggen van... ja, deze actie leidt af van waar het werkelijk om gaat. Uh, de Palestijnen hebben hier helemaal niks aan. Wat vindt u van die kritiek? Nou ja, als... Dat de kritiek, kritiek is, dan wil ik het graag onderbouwd hebben. De Palestijnen, deze actie is voor de Gazanen die uh, ermee is afgesloten in een open uh, luchtgevangenisleven. Wij vragen aandacht hiervoor. Wij willen die blokkade doorbreken, dat het een illegale blokkade is, ook bij monden van de VN. En ik denk dat we aardig uh, uh, geslaagd zijn in, in ieder geval die actie, wat uh, betreft aandacht vragen voor de situatie. Als het gaat om hulpgoederen afleveren, ja goed, we zijn nog niet vertrokken en dat hopen we ook nog alsnog te kunnen doen. Dus ik, ik deel die kritiek niet. Ik vind het ook een beetje raar, maar ik hoor <lacht> ook niet voor de argumenten waarom dat zo is. Een ander ding dat ik heb uh, gehoord is dat een aantal mensen aan boord uh, ja, verlof heeft genomen van het werk en binnenkort weer naar huis moet en dat jullie daarom zo'n haast hebben om nu ja. uit te varen. Is dat waar? Uh, nou ja, Zeker, zeker. Mensen uh, verlaten huis en haard, werk en noem maar op. Het is gewoon heel complex. zit hier um, uh, op eigen middelen. Nou ja, niet iedereen heeft het even breed. Sommigen zitten hier al twee weken. Dat kost ook wat. Uh, dat is natuurlijk gewoon ook een van de redenen waarom we ook echt heel graag weg willen. Maar los daarvan. We zijn, uh, het is een internationaal collectief. Uh, ons boot staat niet los van andere boten. En we proberen zo goed mogelijk dat te synchroniseren. Dat was echt... Cordon, uh, zeg maar, uit kunnen varen. Dus ook in de afstemming met andere landen uh, zit natuurlijk heel erg veel druk. Sommige landen zijn al klaar, kunnen uitvaren, wachten ook nog op de laatste zaak. Andere landen kunnen niet meer uitvaren, sommige boten zijn gesaboteerd. Juist, maar al met al... Als, u moet ja. het nu zeggen, wanneer varen jullie uit? Ja, als het aan mij ligt, morgen of vandaag nog. Maar zo werkt het niet. Uh, waarschijnlijk wordt het dinsdag of woensdag. Oké, okay, dank en u wel. En de kans bestaat zelfs. Dat we helemaal niet uitvaren. Uh, maar we zitten ook ons te op wat, wat, wat, wat er mogelijk is om dat alsnog te bewerkstelligen. Maar de kans bestaat dat de Griekse autoriteiten ons gewoon geen papieren geeft om uit te varen. Noordien El Alwali, dank in het dagelijks leven. Groen links lid in de gemeenteraad van Rotterdam. Dat is wel goed voor de Griekse economie. Rik Delhaas is hier aangeschoven. Ja. Goed voor de Griekse economie dat daar zo'n ja. boot ligt? Nou ja, dat hij er nu al twee weken ligt. Met al die mensen die daar geld uit moeten geven. Nou, als de Griekse economie het daarvan moet hebben... dan gaat het echt heel slecht in Griekenland. Ja, misschien wel. We gaan het hebben over uh, Zuid-Soedan. Want we hebben er een, een land bij volgende week. Ja, uh, volgende week zaterdag, 9 juli. Het uh, 193ste in de wereld en het 54ste in Afrika. En als we dan toch... Uh, um in dit soort sferen ons begeven. Wat wordt nu het grootste land van Afrika? Ja, Soudan was altijd het grootste. En volgens mij is het uh, Algerije. En dan, denk ik, uh, de Democratische Republiek Congo... en dan Angola, schat ik. Ik kan het niet controleren vanaf hier, maar ik denk... ja, het is moeilijk meten. Dan moet je met zo'n met zo zo lineaal over, over de kaart gaan en precies gaan meten. Nou, het zal ook wel ergens vastgelegd uh, staan ja. trouwens. Anna Nagi, neem een slok water, want u was een beetje, een beetje hoesterig. U bent uh, Soedanese activiste, woonachtig uh, in Nederland. Um, ik kan me voorstellen dat dit voor u een beetje rare week is geweest. Aan de ene kant die onafhankelijkheid, een nieuw land erbij. Er werd, werd gefeest gevoerd, uh, gevierd daar ter, ter plaatse. Maar u bent van de Nuba-stam. En, en voor u is waarschijnlijk de stemming allerminst vrolijk op dit moment. Ja, eigenlijk... Uh, uh sowieso de, zeg maar, de scheiding van het land op zichzelf is een ramp voor ons... als Sudanese natuurlijk. We begrijpen wel uh, het gevoel voor de Zuidelijken... die eigenlijk uh, meer dan dertig jaar hebben gevochten... om dit voor elkaar te krijgen. Dus aan de ene kant zijn we heel erg blij voor ze... en aan de andere kant voelen we ook ons dat een, een, deel, een heel belangrijke deel van ons land... is weggegaan door de situatie... Maar ook tegelijkertijd, het is nu al ruim twee weken zijn, ook hevige bombardementen in het gedeelte, in het andere gedeelte van Soedan. Dat is de gebied. en daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Waar kinderen, vrouwen en gewoon uh, mensen op de straat en in hun eigen huizen worden gebombardeerd en in kleine stukjes gehakt door de regering. Hoe informeert u zich op dit moment? Want u volgt het op de, op de voet, maar, maar hoe gaat dat? Waar haalt u uw informatie vandaan? Ah, gelukkig uh, natuurlijk dankzij weer de nieuwe media... zoals Facebook en, uh, zeg maar, Soreya uh, Mobiles... En, uh ook gewoon via de gewone mobiele telefoons en camera's... krijgen we aan ons veel materiaal. En we krijgen om een vijf minuten nieuw informatie... over echt wat daar uh, gaande is. Dus we zijn volledig op de hoogte. Maar wat goed, wij staan natuurlijk gewoon... Uh, het is niet alleen de frustratie, maar de waanhopigheid. Van hoe kunnen wij dat stoppen? En hoe kunnen wij zorgen dat uh, geen uh, zeg maar extra mensen worden gedood? Ja, voelen jullie in de steek gelaten? Want jullie hebben altijd als Nooba aan de kant van de SPLE gevochten... Hè, die voor deze onafhankelijk staat heeft gevochten. Jullie zijn ook cultureel verwant. Maar volgens het, het Vredesverdrag horen jullie bij het noorden. Eigenlijk, uh, ik was zelf... Uh, uh, in 2004 kwam uh, de leed, John Grang... Die later, de uh, leider van de SPL. De leider he? van de, ja, de leider. Absoluut. Dit is voor ons een soort van givare. Een figuur die uh, eigenlijk een droom heeft gegeven aan de Sudanese voor mm -hmm. Nieuw Soudan. Dat klonk zo fijn. En uh, hebben de merendeel van de Sudanese en de oppositie zich bij uh, zeg maar, uh, geschouwd. Ze vonden het een goede droom. Die was in uh, Koude gekomen. Dat was een, een van de meeste grote conferenties... die in Soudan in de gebied werd gehouden. Ik was ook toevallig erbij. Uh, een uur voor zijn komst had, heeft de Noebe uh, mensen vier partijen die werden na een goede toespraak van John Garang... verenigd in één. En dat heet uh, uh, Hezbel Gomi. En dat is staat voor de partij van, van uh, de Nationaal. Voor alle Nubiërs. Ja. En, en die hebben op dat moment ook de mandaat aan John Garang gegeven... om namens hun... Uh, ja de sprekingen te, te, te, te, te, te gaan. En uh, hij heeft uiteindelijk toegestemd in het feit dat de Nuba-bergen... in het noorden en niet in het zuiden bij... De um, zuiderlingen zou komen. Uh, nee, kijk... Uh, maar de, de, de, de vraag was van, voelen jullie je in de steek gelaten door, door de SPL? Ja, zeker. We voelen ons, want we hebben ook gevochten het zo hard. En zijn er zijn ontzettend veel jonge, uh, nieuwe mensen, uh, zijn gedood in het zuiden van Soedan. Ja. Maar, zijn maar ook... had, had Soedan één land moeten blijven of hadden jullie bij het zuiden willen komen? Nou, persoonlijk wil ik natuurlijk uh, Soedan als één land. Waarom? Uh, ja, het, het, het, zoals u zelf net gezegd hebt. Het is Soedan is natuurlijk de grootste land. En uh, ik als een Nubiërs vind ik het heel belangrijk. Alle Afrikaanse stammen nog steeds een deel uit Soedan maken. Ja, want de campagne van de andere kant, van de regeringkant, Werd gevoerd van de Arabieren zijn uh, eigenlijk uh, de meer, meerheid van het land. En dat klopt niet. Dus het is absoluut een heel belangrijk deel. Ook in uh, etnisch gezien, economisch gezien natuurlijk cultureel gezien in alle aspecten. vinden we. Het is niet alleen jammer, volgens mij. Dat is de allergrootste wond die moeten uh, zra, dragen. En dat geldt voor alle Soedanezen. Absoluut. Rick Delhaes, jij bent uh, niet zo lang geleden teruggekomen uh, uit Soedan. Ja. Um, zet nog heel even het conflict in, in een grotere zin neer. Want er, er was een strijd tussen Noord- en zuid soedan Ja, al, al vanaf de onafhankelijkheid. Hè, in januari 1956 spreken we over. En uh, toen is er een opstand geweest uh, in, in het zuiden. Dat is, heeft eigenlijk geleid tot de Eerste Burgeroorlog, die tot uh, midden jaren 70 heeft uh, geleid. Toen is er een korte vrede geweest. En vanaf 1983 tot 2005 is het Tweede. Uh, burgeroorlog uh, geweest. En die heeft uiteindelijk tot een vredesakkoord uh, geleid in 2005. Wat veel mensen ook beschouwden niet als een vredesakkoord... maar een soort staakt het vuren. En de Zuidelingen hebben in dat vredesakkoord op laten nemen... dat zij uh, op een gegeven moment mochten stemmen... een referendum mochten houden over of zij zich zouden afscheiden. Dat is in januari geweest. En een half jaar daarna, ook volgens het verdrag, zouden... Um, uh, zouden zij dan onafhankelijk worden. Het, het probleem met dit uh, vreesakkoord is eigenlijk dat een aantal grenzen niet goed zijn vastgelegd. Er zijn een aantal gebieden waar een referendum zou worden gehouden... Uh, of ze zich bij dan wel Noord of Zuid zouden aansluiten. Dat is eigenlijk allemaal niet goed geregeld. En vandaar ook dat je dus ziet, nu in het noorden vooral... Uh, dat er allerlei uh, conflicten oplaaien. En veel geweld, want uh, uh, er zijn natuurlijk verschillende berichten. De VN heeft uh, deze week een aantal zeer alarmerende uh, rapporten door laten ja, Waar mevrouw Nagy vandaan komt, uh, wordt gezegd dat het op het ogenblik erger is... Dan Syrië. En dus er zouden al in een hele korte tijd, in een maand tijd, 3000 doden zijn gevallen. Jij was in Juba, ja. de stad Juba. Ja, dat is heel wrang. Daar, daar, daar wordt het feest voor voorbereid. Je, je merkt niks van, van de strijd. En daar zijn allerlei repetities van, van legerbands en, en, en dansgroepen die voor zaterdag het, het enorme feest, als de hele wereld meekijkt, aan het voorbereiden zijn. Dus het is een hele andere sfeer. We gaan luisteren naar de reportage die je maakte. Wil je van tevoren nog iets uh, zeggen? Nee, dit. <laughs> De lancering van het zuid soedanese volkslied. Een uh, heel emotioneel moment. Iedereen staat met de hand op het hart. En dit is de generale repetitie voor 9 juli, volgende week zaterdag. Bij ons staat uh, Joseph Abouk, dichter. Hij heeft uh, toneelstukken geschreven. Dat is waarschijnlijk ook de reden uh, geweest waarom hij gekozen is... als voorzitter van het comité dat over het nationale volkslied uh, gaat. Uh, nou, hij heeft een van de sprekers vandaag gezegd... Uh, dat je een regering makkelijk kan vervangen, maar een volkslied niet. Bent u tevreden met dit volkslied? Personally, is a uh, major... Media... Personality in the making of the anthem I'm satisfied that uh, this is an anthem to stay ja hij zegt ik ben persoonlijk heel erg tevreden met dit uh, volkslied uh, dit is een uh, volkslied uh, dat zal blijven de dag nadert 9 juli uh, is dit ook echt een emotioneel moment I think when the musicians were competing some ministers cried actually. Because of the emotional moment. That it was het was it really dat we van deze people? Er zijn verschillende groepen geweest die uh, een volkslied hebben uh, gemaakt. Toen uh, waren mensen heel erg emotioneel ze hebben gehuild. En het gaat niet eens zozeer om de kwaliteit van het volkslied, maar uh, het feit dat we van deze mensen, hij zegt these people, dat we van hen ons gaan afscheiden. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat we ja, uh, een, een eigen. Landwoorden, you say these people. When you hate somebody, you you you don't call him by name. You say this man. And certainly these are people we have come to hate, really. And so we just better refer them as people, people who we certainly must part from. Ja, meneer abouk zegt van ja, kijk, mensen die je haat, die uh, noem je niet bij naam. Daar zeg je van uh, die mensen. Eh, maar de geschiedenis, twee lange oorlogen, 60 jaar oorlog, dat heeft eh, gemaakt dat wij hen haten. Nou ontstaat hier een nieuw land, Zuid-Sudan. Mm -hmm. um, de geboorte van een land is, is iets heel moois, maar deze geboorte kan alleen maar door een scheiding tot stand komen. Uh, to, uh, children born of any situation will Yeah, that voice is sometimes recommendable, even by uh, Christian terms, actually. Yeah. <laughs> Ja, het, uh, <laughs> um, meneer Abouk zegt van, uh, ja, de geboorte van een kind is eigenlijk altijd mooi. En uh, als het huwelijk uh, ja, een belemmering wordt, als het huwelijk niet goed loopt. Zelfs als het een onrechtmatig kind is, dan uh, kan het nog uh, een mooi kind worden. Uh, en het is soms maar beter om uh, uit elkaar te gaan als dat huwelijk niet goed loopt. Uh, het, het, het is beter om het huwelijk... ...in vrede op te breken en de zaak goed te regelen. En... Dit is dus het uh, oefenen van de parade voor... Uh... Onafhankelijkheidsdag, 9 juli. Uh, alle legereenheden, de legerband. Uh, loopt de hele route die ze op 9 juli ook uh, moeten lopen. En, uh, in uniform. Het uh, zweet druipt van de gezichten. Ja, het ziet er een beetje op zijn, uh, nou ja, zou ik maar zeggen zuid soedanese uit. Het ziet nog niet heel strak in het gelit. Precies op de maat. Uh, maar uh, de verschillende uniformen zijn redelijk uh, indrukwekkend. Uh, ik zit in het kantoor van uh, dokter Jok Madudjok en hij is uh, ondersecretaris van uh, cultuur. Um, wat ik op de website heb gelezen is dat u vooral een uh, nationale identiteit uh, moet smeden. Hoe gaat u dat doen? Well, South Sudan is a multicultural uh, entity with over 67 ethnic groups. Now the trick of making South Sudan a nation after it becomes a state. It will become a state on July 9th. After that we want to make it into a nation. Zuid-Soedan is multicultureel. In totaal zijn er zo'n 67 verschillende etniciteiten. De kunst is om een zekere solidariteit te creëren uh, onder al die verschillende etniciteiten. Een land uh, wordt niet geboren, een, een natie wordt gecreëerd. Op 9 juli uh, worden we een staat en daarna moeten we aan natievorming gaan doen. Um, een van de andere dingen die ik altijd heb gehoord is dat een natie heeft een vijand nodig. That is true, and that is how we have kept South Sudan united for the better part of the last 50 years. De afgelopen 55 jaar heeft uh, de vijand in het noorden uh, ons als volkeren bij elkaar gehouden. We hadden een gezamenlijke vijand. Dat is een, uh, zeg maar een negatieve impuls. En ik hoop dat er nu een positieve impuls zal komen die onze volkeren bij elkaar houden. Zodat we elkaar niet gaan bevechten. Northern Europeans hebben grote musea, grote statues, grote structures. Whereas in Afrika we commemorate our past and our history in performative way ja. Ja, er is een uh, groot verschil tussen uh, de manier waarop wij cultuur beleven en bijvoorbeeld jullie in uh, in europa uh, jullie bouwen misschien uh, musea en uh, grote standbeelden, uh, wij dansen en zingen. Dat is de manier waarop wij onze cultuur vieren en ons culturele verhaal vertellen. En ik, uh, ja, ik hoop uh, dat dat uh, zeg maar uh, een, een mogelijkheid is om om op die manier ook uh, bij ons een uh, identiteit te creëren. Uh, op die 9 e juli zullen wij, het volk van zuid soedan naar buiten gaan en we zullen het vieren. We zullen zingen en we zullen drummen. En zelfs de honden hier in de straat zullen de vrijheid vieren. Free Voice present the weekly drama series. Your Home is yours. We zitten hier in een opnamestudio. Van Free Voice, een Nederlandse organisatie die hier uh, in Juba werkt. Bij mij zit uh, Sanoussi. En hij is een van de schrijvers van hoorspelen. We are doing here a radio drama production Nieuw People New Nation. Het uh, hoorspel waar ze op dit moment mee bezig zijn, is getiteld New People, New Nation. Dus een nieuw volk. Nieuwe natie. En uh, dat gaat erover dat uh, het de mensen in zuid soedan aanmoedigt om met elkaar op een goede manier samen te leven en een nieuwe natie op te bouwen. de main message is uh, encouraging people to live in peace and don't kill each other on issues like Cato reading, understanding each other and togetherness. To build the new nation. Het belangrijkste is eigenlijk dat, uh, ja, dat er misschien conflicten zullen. Ontstaan. Bijvoorbeeld, uh, er zijn hier uh, ja diefstallen Dat is een, uh, een traditie tussen verschillende uh, stammen. Uh, en het, ja, het is echt van belang dat dat wordt aangepakt. Een van de belangrijkste redenen is uh, volgens mij ook veestelen om uh, een bruidschat bij elkaar uh, te krijgen. Yes, it's uh, uh, in the village you use Cutels for everything to marry. ...to pay if you, if you commit a crime, sometimes you should pay a cow's het So it's important. Vee wordt voor heel veel dingen gebruikt om, om te betalen, bijvoorbeeld voor de bruiloft. Maar ook als je een, een moord hebt gepleegd, dan wordt dat als een soort bloedgeld uh, gebruikt. In, in another hand, we have a problem between a farmer here... En de in het radiohoorspel laten we horen dat uh, een veehouder weg moet blijven met zijn vee bij een tuin. En de tuiners vertellen we uh, dat ze hun tuin moeten omheinen, zodat het vee er niet zomaar in kan en hun groenten kan opeten. We hebben in the end een uh, liefdesverhaal uh, om tribalisme te stoppen. Er zit ook een liefdesverhaal in uh, het radiohoorspel. Uh, Michael en Roos krijgen een liefdesrelatie. Ze zijn van verschillende stammen. En dat is eigenlijk ook de boodschap uh, om zeg maar, de verschillen tussen uh, stammen niet langer een rol te laten spelen. Om zeg maar, uh, ja, uh, tribalisme te laten ophouden. My name is John Ashworth. I work with the Sudanese churches. I've been working in Sudan for nearly 30 years now. Yeah, since 1983. That's correct. Yes. Yeah. Ja. Yeah. Um, u kent uh, de situatie uh, erg goed. Uh, veel mensen denken uh, nu er weer gevechten zijn, uh, dat uh, noord en zuid weer oorlog voeren, maar dat is niet het geval. It's not true. There is a new war going on, but it's not between north and south. The people who are fighting at the moment are Nuba people. They live in Northern Sudan. They're indigenous Northern Sudanese people. Er, er is geen uh, oorlog aan de gang tussen Noord en Zuid. De oorlog is in Zuid-Kordofan, in de Nuba-bergen. Dat is een gedeelte dat onder het uh, vredesakkoord altijd al bij het noorden zou komen. Dus het is een, een intern conflict in uh, Noord-Soedan... Etnisch zijn de Nuba wel verwant aan de mensen in het zuiden. Ze hebben altijd eh, tijdens de burgeroorlog gevochten aan de kant van de rebellen van de SPLA, Maar volgens het eh, vredesakkoord zouden zij eh, helaas eh, een minderheid worden in Noord-Soedan. Het lijkt erop dat dit conflict in Kordofan langs de Noord-Zuidgrens eh, niet het enige is of zal blijven. That's correct. There's another area called Blue Nile, which finds itself in a very similar position to South Kordofan, the Nuba Mountains. That area has not yet um, broken out into conflict. Ja, yeah. uh, er is een ander gebied, Blue Nile, waar uh, een andere minderheid woont. Uh, de gouverneur van die staat, Blue Nile, die uh, opereert heel voorzichtig en tactisch. Er is een derde uh, conflictgebied, uh, ABA, en er is een vierde. Conflictgebied, dat is daarvoor. Daar is op het ogenblik een uh, oorlog gaande. Het is een beetje wrang. Uh, hier in het zuiden, in Juba, waar wij ons nu bevinden, uh, zijn de voorbereidingen voor de onafhankelijkheid in volle gang. Terwijl er ja, langs de grens uh, door andere groepen die zich misschien door de regering hier in Juba in de steek gelaten voelen, uh, wordt gevochten. Ja, yes, en inderdaad in de in Nuba Mountains en Blue Nile, er zou wel wat die voelen dat ze zijn door hun zuiden broers en zusters. Ze hebben de beste deal die ze konden tijdens de vredesnegociaties, maar het was geen goede deal. Uh, ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat een aantal van die groepen die uh, in de vredesonderhandelingen uh, officieel bij het noorden zijn gaan horen... zich verraden voelen door de mensen in het zuiden. Dit vredesakkoord dat gesloten is tussen Khartoum en Zuid-Soedan... dat was het beste wat erin zat. Uh, maar het is een slechte deal. Uh, dat hebben wij als kerken ook altijd gezegd. En we wisten dan ook op het moment dat de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan... werkelijkheid zou worden, dat dat nieuwe conflicten zou opleveren. The... Het probleem nu is dat er little dat het South kan doen. Want binnen drie weken: dit is een internationale grens. Ook al zou het Zuiden wat willen doen, uh, dat is heel erg moeilijk voor ze. Want uh, op 9 juli wordt deze grens een internationale grens. En we leven niet meer in een tijd dat je militair gezien een internationale grens uh, zomaar even over. Kan steken om een ander land binnen te vallen. En certainly, there's no point in them doing anything before the ninth of July, which could uh, disrupt the independence process. Mocht het zuiden dat doen, dan uh, brengen ze hun eigen onafhankelijkheid in gevaar. Want dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat andere landen niet langer dat uh, onafhankelijke zuid soedan willen erkennen. Groep Dinka die hier hun traditionele dans oefent. En bij mij is uh, Daniel Deng. Uh, Wat voor dans is dit? Uh, well, this is the uh, uh, Dinka traditional dance. Uh, it's actually the dance that is known for the whole group of Dinka called Jeng. Ja, dit is een, een normale, een uh, normale Dinka dans. Het uh, is called Deng. Mwandeng, that okay. means the husband of everyone. De man van. Iedereen. Yeah. Dat betekent het. Jang. Yeah, en dit is, uh, deze bijeenkomst hier is in voorbereiding van Onafhankelijkheidsdag. Hier zijn de mensen aan het oefenen, de dansers, die op 9 juli, als Zuid-Soedan onafhankelijk wordt, um, ja, tijdens het feest, tijdens het officiële feest, voor het oog van de hele wereld, de Dinka-dans uh, uitvoeren. Exactly And young ladies, Deze dans is een hele normale Dinka-dans. Uh, die wordt eigenlijk uh, nou, iedere week gedanst op zondag. Het is eigenlijk ook een beetje een huwelijksmarkt. Hier kunnen mannen, jongens en meisjes elkaar ontmoeten. Hier kunnen ze elkaar leren kennen en ja, eventueel elkaar uh, ja, later ten huwelijk vragen. En, en waarom, waarom doe jij niet mee? Uh, well, uh, if you want to dance, you have to prepare. Beforehand. Hij zegt ja, als je mee wil doen, dan moet je natuurlijk wel uh, ja voorbereid zijn. Dan moet je de juiste kleren dragen, die moet je laten maken. En uh, ik ben niet voorbereid hier naartoe gekomen, dus ik, ik doe niet mee. Maar ja, uh, je bent wel in de leeftijd misschien om uh, een, uh, een meisje uit te zoeken. Ja, ja, ja, probably as I say because this place ik yeah, is to be. A gathering Point. Zoals ik al zei, dit is een, ook een plek waar uh, jongens en meisjes elkaar kunnen ontmoeten. Uh, normaal in het dorp is het heel moeilijk om elkaar te ontmoeten. Ik ben uh, zelf een student nog, kom natuurlijk wel kijken vandaag, want het is zondag, er is dus weinig te doen en dan is dit een hele ja, uh, leuke plek om naar, uh, naartoe te gaan. Um, is er nou een verschil tussen deze dans, uh, de normale dans? Van Dinka. En zeg maar die speciale dans voor onafhankelijkheidsdag. But the difference is going to be uh, in exaggeration. Het is dezelfde dans die we normaal dansen en die voor onafhankelijkheidsdag. Maar ik denk dat wel uh, dat hij een beetje anders is. omdat mensen heel trots zullen zijn. Er zal met heel veel kracht uh, gedanst worden. Er zal een beetje overdrijving in zitten. Dus in die zin is het een andere dans. Rick Delhaas, al met al twee landen erbij, uh, Noord en Zuid-Soedan, maar ook, ook echt een kruidvat. Ho Hoe lang gaat dit... Uh... Goed, hoe gaat het aflopen? Improveren nou ja, deze landen? Nou ja, wat John Ashworth zei, zei, er komt zeker nog een conflict bij in het noorden. En ik vrees dat de, de, zeg maar de regering in Khartoum van president Bashir... heel slim is en alle minderheden tegen elkaar uit uh, zal spelen. En die minderheden gaan niet één front vormen om zich tegen Khartoum te rechten. Dus dit kan echt nog jaren duren. Amna Nagy, Soedanese uh, uh, activisten hier in Nederland, uh, van die Nuba-stam... Um, we horen vreselijke verhalen via de Verenigde Naties over, over moorden, verkrachtingen. Wat adviseert u uw eigen familie als u ze aan de telefoon heeft? Ja mijn een familie adviseren om natuurlijk weg te gaan van dat plek. Maar goed, uh, dan kom je natuurlijk uh, in het echte noorden terecht. Dan kom je in een de stad, waar ik uh, geboren ben. Dat is ook niet veilig. Mensen werden gewoon op de straat opgepakt. Als, uh, als de regering weet dat die mensen behoren tot de Noebes. Ook in Khartoum zijn ze target van uh, arrestaties en mensen verdwijnen gewoon. Manen worden opgehaald en komen niet meer terug bij hun familie. Dus het oordeel uh, het de tegen de Noebe is niet alleen in de plek zelf... maar het is ook in het hele Soudaan, zeg maar, in Khartoum... aan de grote steden van het noorden. Ik, wil, ik zit hier om echt in iets te zeggen dat, uh, dat op hele snel en kort termijn moet iets aan de situatie gedaan worden. En uh, goede aandacht moet uh, besteed worden aan de situatie in de Noebe gebied. De internationale gemeenschap heeft de afgelopen 30 jaar heel veel energie gestoken in het zuiden. Heeft meer dan 1 miljoen mensen gekost. Dat willen we niet uh, opnieuw herhalen. Een duidelijke oproep aan Ananagi. Hartelijk dank voor uw komst.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 Helemaal groen. He? Er zijn stukken uit het weiland. En daarachter zit iemand in het water. Wat zit hij nou te doen? De voorgrond, een jongen. Hij loopt net weg. Hij zit helemaal onder de modder. Nou, ik sta met mijn witte laarsje sta ik in het uh, rijstveld en ik sta hier met uh, Elma Ventura. Beroanen en die komt uit. Uh, Chiklayo, Noord-Peru. Elma, hoe lang ben je hier al? Hoe lang werk je hier al? In dit land is al 6 jaar. Sinds 6 jaar is hij in Ecuador. En heb je altijd in de, de rijst gewerkt of ook op andere plekken? In andere activiteiten. Een finca de cacao. Ja, nee, ik heb niet alleen in de rijst gewerkt, ook in de cacao plantages en de meloen. Het was meer aan mijn Peru het is makkelijker voor mij hier om in de rijst te werken. Dus dat, omdat ik in, in Peru al de ervaring op had gedaan. Dus ik wist wel een beetje wel wat ik moest doen. Peruanen zijn een familie en een ander zijn amigos. Ze zijn uh, allemaal Peruaans hier. Sommigen zijn familie van me. Mijn broer is hier en anderen zijn uh, vrienden. We wonen hier samen, wij delen een huis uh, samen. La de mi van mijn familie está en el in y... nou, Een deel van mijn familie is nog in Peru en ik ga zo elke twee maanden ga ik terug. Maar ik ben, mijn vrouw is hier en mijn kind is hier ook. Ik zag dat hier heel veel bananenplantages zijn. Uh, waarom werk je niet in de bananen? Verdient dat niet beter? Ik krijg hier betaald per hectare, maar ik ken het werk goed. Dus als ik, uh, als ik doorwerk, dan, uh, dan kan ik 170 dollar per week verdienen. Waar ik in de bananen waarschijnlijk maar 60 dollar zou verdienen. Dus uh, dit is Peter. In de onscherpte, een groene baan. Daaromheen water. En op de voorgrond een man... T-shirt helemaal onder de modder. Er <laughs> zitten zelfs modderspatten op zijn gezicht. Op zijn hoofd een petje. Wat staat daar nou op, op dat petje? Oh, nu zie ik het. Het is een dollarteken. Hij heeft kennelijk hard gewerkt. Het is Elmer, Elmer Ventura. Een Peruaan uit Noord-Peru die nu in Ecuador werkt, op de rijstvelden. Heel veel Peruanen werken hier, want Ecuador heeft een dollar-economie. De munteenheid is een dollar. Zou het daarom op zijn petje staan? Thuis eind van de middag bij uh, Elmer en zijn uh, vrouw Neo Liet en zijn zoon Victor en zijn broer Teles Porto. Ze komen net terug van hun werk van de rijstvelden, hebben de hele dag gewerkt en uh, zitten nu even uit te blazen in de, in de zon. Elmar, overweeg je om hier te blijven en om hier land misschien te, te kopen? Zie, si hubiera ik Dat kan en dat is ook mijn, mijn inzet uh, om hier te zijn. Hij is hier nu zes jaar en uh, hij droomt samen met zijn vrouw en zijn zoon van een stuk eigen land en eigen baas worden. Wat een mooi licht zeg. Latenmiddag de Daar zoek je als fotograaf naar. Wacht het op dat licht. Rechts in de onscherpte boom En drie mensen die voor een huisje zitten. Vrouw op een stoel. Prachtig gezicht. Kijk naar de zon. Achter haar, haar zoon. Die een beetje naar rechts kijkt. Naar zijn vader. Elmer Ventura. Wat heeft zijn vrouw nou voor t-shirt aan? Hmm. Kennelijk van de Peruaanse verkiezingen. Die zijn net geweest. De foto's van Kadir van Lohuizen die bij deze serie horen... kunt u uh, terugvinden op onze website, villa.vpro.nl. En dan moet u klikken op Via Pen M. Volgende week zit hij uh, in de Andes, in een Afrikaanse gemeenschap in Ecuador. En daar spreekt hij onder andere met een stervoetballer uit het nationale team. Hete. Hangijzer. Hete hangijzer, zo heet onze nieuwe serie deze zomer bij Bureau Buitenland. Het gaat slecht met de economie en als je zaken doet met een land als China, dan gaat het voortaan eerst om het binnenhalen van de zakelijke deals en daarna pas de mensenrechten. Een oud dilemma zou je zeggen, maar sinds deze week is door minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken verheven tot het nieuwe beleid van Nederland. En het geldt voor veel Europese landen die verzonken zijn in een diepe crisis. Hevig over gedebatteerd afgelopen week in Den Haag. Wat betekent deze koerswijziging voor het imago van Nederland in de wereld? We gaan erover praten met Boris Dietrich. Tot 2006 vooral uh, bekend geworden als fractievoorzitter van D66. Inmiddels woont hij in New York. Werkt voor Human Rights Watch en richt zich vooral op de homorechten in de wereld. Goedenavond. Goedenavond. U bent nu weer in Berlijn. U bent, bent vrijslustig. Dat heeft met mijn werk te maken. Ik heb vandaag een conferentie toegesproken. en daarom ben ik in Berlijn. Wat vond u van uh, die toespraak van, van Roosentaal? van het nieuwe beleid. waarin hij zegt: van, Nou ja, uh, mensenrechten die komen later wel, eerst maar gewoon de zaken. Uh, teleurstellend, want um, ja, Human Rights Watch wil natuurlijk... dat mensenrechten uh, aan de kaak worden gesteld, althans de schendingen daarvan. En um, we zien een tendens uh, in Nederland, maar ook andere Europese landen... en ook de Europese Commissie zelf, die toch zeggen van... ja, uh, dat moet je niet doen. En um, soms verschuilt men zich dan achter stille diplomatie, zoals ze dat dan noemen. Alleen dat is natuurlijk nooit te controleren... of achter de schermen eh, bepaalde schendingen van mensenrechten wel aan de orde worden gesteld. Dus het is eigenlijk een soort uitverkoop. Eh, men probeert eh, orders binnen te halen voor het bedrijfsleven. Wat ik natuurlijk snap en wat op zich goed is. Maar dat moet niet ten koste gaan van mensen... die bijvoorbeeld in de gevangenis zitten... omdat ze een mening uiten die eh, de regering, in dit geval... van het voorbeeld van China, die de Chinese regering niet zint... Wat heeft u gedaan? Want heeft u nog op de een of andere manier... u bent tegenwoordig mensenrechtenactivist... iets gedaan om de regering van standpunt te doen wijzigen? Human Rights Watch uh, brengt elk jaar een, een, een soort wereldrapport uit. En dit jaar, dat is in uh, januari 2011 geweest... Uh, hebben wij een, een opstel uh, geschreven en dat gaat over uh, deze kwestie... Uh, waarin we eigenlijk de Europese regeringen oproepen... en daar hebben we dan ook gesprekken mee... Uh, om juist die mensenrechten schendingen wel aan de orde te stellen. En uh, ja, niet zo uh, flauw en soms laf te doen uh, om daar niet over te praten... Dus we brengen dat in, in de gesprekken die we hebben met diverse regeringen. En, en dat doen we ook met de Europese Commissie. En soms hebben we resultaten en soms ook niet. Het hangt toch een beetje af van de economische kwesties die aan de orde zijn. Ja, Nederland had altijd uh, een rol. Dat vonden ze vooral zelf natuurlijk, uh, Op we moet ik zeggen... dat vonden we zelf van een gidsland... en een, een land dat een moreel voorbeeld wilde zijn voor anderen. Zou je ook over Europa kunnen zeggen in de wereld? Uh, Europa heeft zichzelf al die rol toebedeeld. Wat is daar nog van over? Ja, het hangt er dan vanaf op wat voor soort uh, onderwerpen we praten. Ik zelf ben dan uh, directeur van de afdeling... Uh, nou ja, LGBT rights, dus laten we even voor het gemak homorechten zeggen... daar heeft Nederland een hele goede reputatie. Um, de vorige regering onder uh, Maxime Verhagen... als minister van Buitenlandse Zaken, maar ook uh, minister Roosentaal, ondanks dat hij dus uh, in de Kamer en in zijn beleidsstukken... naar voren brengt dat uh, nou ja, economische belangen de klok slaan... heeft toch een goede reputatie op het gebied van uh, het uh, verdedigen van homorechten... En, dat, en ook de schendingen daarvan aan de kaak stellen. Dus wat dat betreft... Uh, staat Nederland er nog goed op. De LBTG, uh, zei u? Wat, de, ja, de, de LGBT, dat betekent lesbi Lesbian, Gays, Gay. Bisexuals en Transgender Rights. Oh ja, ja. Dat ja, is een hele mondvol. Dus voor het, uh, het gemak van deze radio-uitzending laten we homorechten zeggen... Alleen, uh, het gaat ook over mensen die transgender zijn bijvoorbeeld... of over lesbiennes. En transgender, dat wil, wil zeggen dat je uh, geboren bent in een verkeerd lichaam... omgebouwd of, of alle varianten die daarop bestaan? Um, ja, je hoeft overigens helemaal niet omgebouwd te zijn... maar je wil leven volgens het andere geslacht dan waarin je geboren bent. En sommige mensen voelen dat echt ook heel erg van binnenuit. Dat beheerst hun leven. Overigens heeft op dat onderdeel Nederland een hele slechte naam uh, in de wereld. In ons burgerlijk wetboek in Nederland staat gewoon... dat als je um, dus leeft volgens een ander geslacht... maar je wilt ook je uh, paspoort bijvoorbeeld uh, wijzigen... of andere uh, persoons... Uh, papieren krijgen, dan staat er in ons burgerlijk wetboek dat je als je een man bent die als vrouw leeft je testicles uh, moet laten weghalen of als vrouw je baarmoeder. Je moet dus permanent onvruchtbaar worden gemaakt. Dat staat in de Nederlandse wetgeving. En dat is in strijd met uh, alle internationale mensenrechtenstandaarden en verdragen. Dus er zijn een heleboel landen in de Europese Unie bijvoorbeeld. Ik denk aan Hongarije of Portugal of het uh, Verenigd Koninkrijk. En die hebben hun wetgeving aangepast. Die zeiden dit past niet meer in deze tijd. Alleen Nederland... Uh, heeft dat nog niet gedaan. Dus Human Rights Watch uh, komt binnenkort met een rapport over deze kwestie uit. En dan hopen we de regering onder druk te zetten... daar nu eindelijk een eind aan te maken. Wat is het slechtste land uh, ter wereld, zover u het kunt inschatten... om uh, te wonen als uh, homo, uh, lesbian of uh, transgender? Er zijn 192 landen in de wereld die lid zijn van de Verenigde Naties. Van die 192 zijn er ongeveer 85 landen... die homoseksueel gedrag strafbaar stellen. En van die 85 zijn er weer 7 landen die zelfs de doodstraf uh, daarop hebben staan... Um, maar soms, in sommige landen wordt het dan weer niet toegepast. Dus een van de landen die ik zou willen noemen, er zijn er verschillende die vreselijk zijn. Maar een van de landen is in Afrika het land Oeganda. Waar een. Um, um, Parlementslid het initiatief heeft genomen om het homo-gevaar... voor eens en voor altijd uit te bannen. En dat heeft die gemeente moeten doen door een wetsvoorstel in te dienen... waarin de doodstraf wordt ingevoerd voor bepaald homoseksueel gedrag. We hebben een reportage gemaakt in Oeganda. Dus dat komt goed uit dat u Oeganda noemt. Stel dat u een ander land had genoemd... dan, dan zaten wij ineens met die reportage <laughs> over Oeganda. Um, daar is het dus inderdaad, zoals u zei, strafbaar gesteld. Uh, homo's worden regelmatig bedreigd en vermoord. Onze redacteur Rick Delhaas die was vorige week nog in Oeganda en sprak daar met Frank Mugisha vanuit de hoofdstad Kampala geeft hij leiding aan een organisatie voor seksuele minderheden in Oeganda. We kunnen move de to the road but yeah. not Oké. Okay. Mm -hmm. The support. So when you when you move around in Kampala. Yeah. What are you absolutely not doing? I'm avoiding Places that are really very, very crowded. And they have people, mostly illiterate people, like markets. Hij zegt: euh, ik vermijd drukke plaatsen. Ik vermijd plaatsen waar, ja, om het maar zo te zeggen, ongeletterden komen. Mensen die uh, weinig opleiding of geen opleiding hebben gehad, omdat uh, homoseksualiteit uh, onder hen heel erg uh, moeilijk geaccepteerd wordt en uh, in plaatsen waar je uh, ja, massa's mensen, veel mensen bij elkaar vindt, daar kan iemand uh, roepen dat ik uh, homo ben en dan krijg je zo, dan kunnen mensen op je uh, inslaan. Ja, yeah, um, so I like um if if I'm also going to like I have to avoid the border borders and if I have to move on a border border, I have people I can call. Ja, uh, hij zegt, uh, je kunt zien hier waar we nu uh, lopen. Dat is een hele rustige plek. Uh, het is ook niet voor niks uh, dat hun kantoor hier gevestigd is. Uh, hier zie je weinig mensen. Iedereen is naar zijn werk. Dit is ook een middenklasse gebied. Uh, en onder de middenklasse in Oeganda is uh, homoseksualiteit veel meer uh, geaccepteerd. Um, wat ik ook probeer te vermijden zijn de brommetjes, uh, de bodabodas. Ik heb een paar mensen die ik ken, die ook waarschijnlijk wel weten dat ik uh, homo ben, uh, die ik dan bel um, en die mij dan vervoeren. Neem je wel eens een matatu, Teken tekening een matatu? Um, Takin' de matatus is een little bit of a problem right now. I used to take the matatus very much and used to like them, but now, um, like I said earlier, my fear is, who knows, that this is fraud. Vroeger maakte ik veel gebruik van matatus, dat zijn busjes. Daar kunnen mogen maximaal 14 mensen in. Nu, ik bekend sta in onder als uh, homoactivist uh, in in de pers geweest. Uh, Mijt ik eigenlijk. Um, die plekken. Um, er hoeft maar één iemand te zijn die zegt van, hé, hey, dat is Frank, die homo. En uh, ja, dat kan gewoon uh, de woede opwekken van de andere mensen in dat busje. En ja, die kunnen dan een soort eigen richting gaan plegen. Dus, dus een matatu is voor mij eigenlijk, uh, ja, die, die, die moet ik mijden. This all happened after three incidents. In fact. One could say, um, this was the article in the Rolling Stone. Uh, I would say the period from the time when the American evangelicals came kwamen. because the Rolling Stone, not so many people read the Rolling Stone. Ja, er zijn drie incidenten geweest uh, in Oeganda. Een artikel in Rolling Stone. En Frank die, die interrompeert me eigenlijk uh, onmiddellijk. Hij zegt van ja, kijk dat blad Rolling Stone, toen die dat artikel plaatste. Uh, Rolling Stone. Dat is helemaal geen groot. Belangrijk ding. Het feit is, homofobia is hier altijd geweest in Oeganda. Het zijn vooral Amerikaanse evangelicals geweest die anti-homo speech hebben gepredikt. Die homofobia hebben uh, gepredikt. En hier in uh, Oeganda gaan heel veel mensen naar de kerk. Dat is echt hetgene wat telt. Toen kwam uh, de regering met een, uh, met een wet die homoseksualiteit Strafbaar stelt. Um, en dat heeft opnieuw heel veel aandacht gehad in de pers. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die uh, de homofobia hebben aangewakkerd in Oeganda. Rick Delhaas in gesprek met Frank Mogisha in Oeganda. Boris Dietrich, u, u bent daar zelf ook geweest. U heeft ook zelf gesprekken met die uh, regering gehad. Hoe, hoe gaat dat in de praktijk? Nou, niet zo best. Uh, ik was uitgenodigd door een, een mensenrechtenactivist... een collega van Frank uh, Mogesha. En zijn naam was David Cato. Hij is uh, overigens um, begin dit jaar of eind vorig jaar vermoord. Hij stond uh, op de cover van dat blad, The Rolling Stone... met een foto en daarboven stond Hang Them. En dat blad heeft dus uh, wat homo's geuit... en heeft dus echt haat aangewakkerd. Hij heeft vervolgens een procedure tegen dat blad aangespannen. en heeft die gewonnen. Dus de rechter heeft dat blad vermoord... Verboden. En twee weken later werd hij vermoord. Maar goed, op, op uitnodiging van David Cato ben ik uh, in Oeganda geweest. Heb onder andere een gesprek gehad met de minister van Binnenlandse Zaken... die, die over wil, deze kwesties gaat. Die wil wel met u praten, want u bent zelf homo. Dus ik, ik zou me ook kunnen voorstellen dat ze niet eens met u aan tafel willen zitten. Nou, wat dat betreft heb ik vaak in mijn werk enorm goede baat... bij de contacten die ik heb met Nederlandse ambassadeurs. En in het Nederlands mensenrechtenbeleid is homorechten een speerpunt. Dus de meeste ambassadeuren willen mij graag helpen... Dus in dit geval had uh, de ambassade een afspraak voor mij gemaakt... met deze minister. Overigens kom ik daar niet binnen en zeg ik... Uh, goedemorgen, mijn naam is Boris Dietrich en ik ben homoseksueel. Dat doe ik niet. Maar hij kan... hij kan het weten als hij zich in u verdiept? Ja, dat zou op zich kunnen als hij mij gaat googelen, maar... Nou, in dit geval was dat niet gebeurd, dus dat kwam ook eigenlijk niet aan de orde. Ik heb een, in dat gesprek een geprobeerd uit te leggen dat mensenrechten universeel zijn. En de universele verklaring voor de mensenrechten geldt dus voor alle mensen. En eh, ja, Oeganda kan dus niet eh, die mensenrechten als menukaart in een restaurant... Uh, gebruiken. En wat zeg, wat, wat een heel goed argument we wel, is. Wat, wat zegt zo'n man dan? Dat willen we niet. Nou, en dan zegt zo'n man, in dit geval, uh, in, uh, in dit gesprek, zegt hij: Mensenrechten, mensenrechten, daar hebben we geen tijd voor. En hij pakte een document wat ik hem overhandigde, pakte die en goorde die zo door de kamer, zei: Dat doen wij met mensenrechten. Wij hebben hier uh, hele andere zaken aan ons hoofd. We hebben honger, we hebben armoede. En nou, dan ga je daarover praten, dat dat ook met mensenrechten te maken heeft. Maar ja, het schiet natuurlijk niet op als je dan ook praat over de rechten van uh, homo's en lesbiennes en transgenders. Maar is is ook... zijn sommige mensen ooit te overtuigen? Want we hebben het nu over wetten, over verdragen, over uh, allemaal vrij formele zaken. Maar als iemand echt in zijn hoofd uh, een afkeer van homo's heeft, ja, dat is gewoon een opvatting. Hoe kan je iemand ooit van zo'n opvatting afhelpen? Door bijvoorbeeld... Um, he, de, ik kwam in de reportage naar voren dat men in Oeganda heel erg religieus is. Dat klopt. Door uh, bijvoorbeeld christenen te vragen die daar anders over denken... hun uh, mening uh, naar voren te brengen. En uh, bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk... die helemaal niet uh, een, laten we zeggen een steunpilaar is van homoseksuele relaties... die is wel tegen het strafbaar stellen van homoseksueel gedrag. En ik ben in het Vaticaan geweest. De kardinaals hebben gezegd, oké, okay, wat we nu... In Oeganda gebeurt deugd niet. Zij hebben weer met de bischop in uh, Kampala contact gezocht. En die heeft toen een verklaring uitgebracht... dat de Rooms-Katholieke Kerk, uh, dat wetsvoorstel waar we het over hadden... waar die doodstraf in staat, dat de Rooms-Katholieke Kerk dat afkeurt. Nou, zo'n soort iets van de Rooms-Katholieke Kerk heeft veel meer impact... dan wanneer ik namens Human Rights Watch dat naar voren breng. Ja, je moet die mensen geleidelijk aan van binnenuit... Uh... Gedachten doen veranderen, tot slot. Uh, ik zou het noemen en ik noem het ook. We gaan het er niet meer over hebben, want de tijd wringt. En ik zou er ook niet zoveel over de vraag hebben. Mensen moeten het gewoon maar lezen. U heeft een thriller geschreven, Moord ja, en klopt. Brand. Moord en Brand heet hij. en uh, ja, dat is een spannend moordverhaal tegen de achtergrond van uh, het Binnenhof en wat daar allemaal gebeurt. Dus de, laten we zeggen, de verhouding tussen politici, journalisten, um, ambtenaren... de AIVD en de politie, dat komt allemaal naar voren. Maar het is een heel spannend moordverhaal. Er wordt een politicus vermoord. En dan is natuurlijk de vraag wie heeft het gedaan en waarom... Hoe dan het, ja. Moord en brand. Boris Dietrich, hartelijk dank dat u uh, te gast wilde zijn... in deze aflevering van Bureau Buitenland. Heel Volgende week gedaan. zijn wij er weer. Onze website, Villa VPM. Straks zijn we terug met wetenschap in het programma Labyrinth... samen met Isolde Hallensleben. Tot zometeen. Hij zit dag in dag uit in de rechtbank. Ik zie jongens van 20 jaar die voor vijf jaar naar de gevangenis worden gestuurd. Elke week ziet hij een bonte verzameling aan zich voorbij trekken. Jongens, die het gewoon niet redden. Luister zometeen naar de documentaire De Rechtbank Verslaggever. Nou ja, dan stuur je een 20-jarige die niks kan. Soms tegen het zwakzinnige aanzitten. Die stuur je vijf jaar naar de gevangenis. Uit het leven van Rob Zeilstra, Een van de laatste fulltime rechtbankverslaggevers van Nederland. Nou, die wil het niet tegenkomen als ze 25 jaar zijn en vrijkomen. Zometeen, 9 uur. De rechtbankverslaggever in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Twee werelden op één boot. Hoe klikt dat? Deze week CDA-politica Sabine Uitslag en televisiepresentator Dennis Wening. In Stormopkomst. Morgen om half negen bij de VARA op Nederland 3. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Dit is Radio 1.